Een Morgen, Anneke mm. Eén of twee eitjes Een sigaret Eén of twee eitjes Eén is goed, is er koffie? Ja, maar gewoon Kom dicht, gij Oei, niet goed geslapen? Oh, amper een oog dicht gedaan Olé. Wat allee Wie was dan die ventje als het mij heeft liggen snurken? Oh, misschien dat ik even ben weg geweest even ja. even Maar te... ik heb veel liggen draaien en keren Oei, liggen piekeren ah, Over wat Sanders heeft gezegd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 Nergens klinkt de bijaard van het Belfort beter dan daar. En wat ligt daar vlakbij, commissaris? Het Groningen Museum, inderdaad. Goedemorgen, meneer de Schaaf. Rustige <lacht> nacht, schat. Och, rustig, als je om de vijf minuten. Kom, kom, meneer. Blijft u me vandaag lekker in uw bed liggen, ranteen.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 dat de dieven van het laatste oordeel in het museum zelf zouden te vinden zijn. We hebben geen enkele aanwijzing in die richting. Ja, we hebben geen enkele aanwijzing te Ah voilà, voilà. Maar daar komt misschien snel verandering in. Als ik Luc Maas kan ondervragen. Ja, dat heb je toch al gedaan. Ja, voor ze met het ziekenhuis hebben ingeslagen. Maar mij maakt je niet wijs dat dat losstaat van de rest. En dan als... Pieter. Pieter, mij, commissaris. Ja, wat is er? Telefoon van Sint-Jan. Maas is dood. Het is niet waar. De kogel door zijn de kop van acht. En de dader is spoorloos.